Er waren in Vlissingen verschillende creditcards in omloop... en het was bij rekeningen van etentjes lang niet altijd duidelijk... wie er dineerde en waarom. Burgemeester Roep declareerde onterecht een bed, een wasmachine... en barkrukken, terwijl de regeling alleen bedoeld is voor stoffering. En eerder werd bekend dat de burgemeester 4500 euro moet terugbetalen... aan onterecht gedeclareerde woonlasten. Een wethouder heeft ingestemd met het terugbetalen van 10.000 euro... aan woonkosten.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 Bondscoach Louis van Gaal heeft een beroep gedaan op de spelen van Galatasaray... omdat Jorginho Wijnaldum geblesseerd is. Snijder maakte de afgelopen tijd geen deel uit van de selectie van het Nederlands elftal... omdat Van Gaal hem niet fit vond. Oranje speelt vrijdag tegen Estland en dinsdag tegen Andorra. navo secretaris generaal Rasmussen is ervan overtuigd... dat de Syrische regering verantwoordelijk is voor de gifgasaanval in Damaskus... bijna twee weken geleden. Hij zegt dat hij daarvoor bewijs heeft gezien.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 In de Dolomieten in Italië zijn drie Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen. De drie klimmers maakten een val van 250 meter. Het lijkt erop dat de groep met een touw aan elkaar verbonden was. Een van de klimmers uitgleed en de twee anderen in zijn val meenam. Ooggetuigen zagen het gebeuren en alarmeerden de reddingsdiensten, maar die konden niets meer doen. De Amerikaanse wielrenner Chris Horner blijft opzienbare in de Ronde van Spanje. Voor de tweede keer won de veteraan een etappe... en Horner rijdt nu ook weer in de rode leiderstrui van de Vuelta. Hij was in een loodzware bergrit 48 seconden sneller dan de Italiaan Nibali. De Spanjaard Valverde werd derde en op iets meer dan een minuut. De Nederlandse renners Mollema en Tendam speelden geen rol van betekenis in deze Vuelta. Dan nog het weer. Vanavond klaart het verder op. Het is droog, maar er kan wel nevel of mist ontstaan. Vanaf morgen een paar dagen rustig en droog weer... met s'nachts kans op mist, overdag zonnig... en temperaturen van 25 tot 28 graden. Dan gaan we naar de avondspits. Kees Kwaks. Daarvan is nog zo'n 60 kilometer over. De A5, Hoofddorp Haarlem. Twee rijstokken zijn dicht bij knooppunt Raasdorp aan ongeluk. Daar staat drie kilometer file achter. A12, Utrecht-Den Haag. De nasleep van een ongeluk tussen knooppunt Lunet en de Meren. Zeven kilometer. Op de A12 richting Den Haag tussen Hoograven en Knoopput Oude Rijn... 4 kilometer op de parallelbaan. Richting Gouda op de A20 vanuit Hoek van Holland... per Knooppunt de Brechseplein 4 kilometer. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Evendingen en Noorderloos 5 kilometer.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 Zeven minuten over zes is het. Telecombedrijven Verizon en Vodafone staan op het punt uit elkaar te gaan. Ze zitten in een joint venture en er is zo'n 100 miljard euro mee gemoeid. Vodafone wordt uitgekocht door de Amerikanen, is het verhaal. Perfect life, perfect deals. Power to you, Vodafone. Straks meer hierover. Eerst gaan we naar Frankrijk, want de Franse regering zegt bewijzen te hebben bewijzen informatie waaruit blijkt dat Syrische, het Syrische regime van Assad... achter de chemische aanval in Damascus zit. De belangrijkste parlementsleden mogen die bewijzen inzien. Ron Linker in Parijs. Goedenavond, Ron. Goedenavond, Lucella. En de vraag is natuurlijk ook, wordt dit openbaar? Mogen wij dat dan vervolgens ook zien? Een deel daarvan zal inderdaad uh, openbaar worden, Lucelle in de loop van de avond. Kijk, de Franse regering die gaat proberen om die volksvertegenwoordigers te overtuigen van de noodzaak om een militaire ingreep eventueel uit te voeren in Syrië. Want er bestaat hier in Frankrijk heel veel sceptisch tegen een militaire interventie. Er is geen veiligheidsraadresolutie die, uh, die zo'n actie echt uh, zou legitimeren. En de afgelopen dagen zijn de andere twee coalitiegenoten van Frankrijk, hè, Amerika, Groot-Brittannië, op zeg maar, een ander spoor komen te zitten. En dus moet met name de premier Jean-Marc Ayrault alle zeilen gaan bijzetten om uit te leggen... waarom een Franse deelname aan zo'n eventuele militaire operatie gerechtvaardigd is. En dat hopen ze dus te doen door bewijsmateriaal te tonen... in de bijeenkomst achter gesloten deuren die nu een volle gang is. Je ziet in elk land eigenlijk een andere aanpak. Uh, en de aanpak van Hollande is dat hij uh, de politiek, de, de, de kamers daar, het parlement... niet om toestemming vraagt, wel het hmm. bewijs deelt. Uh, waarom doet hij het op deze manier? Ja, de, de Franse grondwet die geeft hem die mogelijkheid. Hè. We, we hebben hier niet te maken met een zoals in Groot-Brittannië parlementaire democratie, maar een presidentiële democratie. En dus volgens de Franse grondwet hoeft president Hollande geen goedkeuring te vragen aan het parlement... voor zo'n uh, militaire operatie in het buitenland. Hij kan dat op eigen houtje doen, zoals zijn voorgangers dat eigenlijk ook altijd deden. Hè? Nicolas Sarkozy in Libië, uh, geen stemming over geweest in het parlement. De operatie in Mali eerder dit jaar, geen stemming over geweest in het Franse parlement. Maar ja, je zei het zelf al, het sentiment is nu compleet anders. En dus moet Hollande en zijn Franse regering de parlementariërs overtuigen. En dat doen ze door de volgende truc toe te passen. Ze ruilen inspraak in... Voor transparantie. Dus de Franse regering gaat al dat bewijsmateriaal beschikbaar stellen dat ze tegen Assad verzameld hebben, ook alle vertrouwelijke bronnen en het werk van de Franse inlichtingendiensten. Dat mogen de parlementariërs inzien. kondigt de premier Erroze aan. Uh, nous abordons cette grave question de l'usage d'armes chimiques contre des civils en Syrie. C'est une ce qui s'est passé est terrible. Et donc nous le ferons avec un souci de transparence totale. Totale transparantie belooft de Dus in de hoop dat het parlement afziet van de wens van een stemming. In de hoop ook dat de parlementariërs zich laten overreden. Met Ron Linker dank. We laten het hierbij ook in verband met de wat gebrekkige verbinding, waarvoor excuses. En uiteraard kijken wij met nieuwsgierigheid uit naar de bewijzen. Het deel van de bewijzen dat vanavond openbaar wordt gemaakt door de Franse regering. Dan het nieuws over het Amerikaanse telecombedrijf Verizon staat op het punt 98 miljard euro te betalen aan het Britse Vodafone. Wanneer die deal rond is, dan heeft Verizon het helemaal alleen voor het zeggen... bij de Amerikaanse telecomaanbieder. Vodafone was tot dusver mede-eigenaar. En deze uh, afspraak van 9, 98 miljard euro... dat zal dan de op twee na grootste transactie uit de geschiedenis moeten worden. Mark Hesselink is analist bij ABN AMRO. Goedenavond. Goedenavond. Ja, weet, weet u wat, uh, wat de grootste was eigenlijk? Ja, een de, de andere hele grote is Mannesman ook met Vodafone geweest. Dus de overname van Vodafone van Mannesman. En nog eentje nog groter, American Online. Dus bij, door Tuinborner. Dus dat zijn er nog iets grotere uh, geweest dan deze. En dan deze. Uh, is de Amerikaanse mobiele telefoniemarkt echt zo lucratief... dat er zoveel geld mee gemoeid is? Nou, de markt is... Er zijn veel minder spelers. Uh, dus daardoor is er ja, op een andere manier concurrentie. De schaalgrootte is, is, veel, is veel groter. Uh, en gemiddeld betaalt een Amerikaan veel meer voor zijn abonnement dan, uh, dan een Europeaan. Ja, ze hebben overigens nu net een minuut geleden dit nieuws uh, bevestigd. Dat het allemaal uh, rond is. Uh, nu is de vraag, hoe gaat Verizon die 98 miljard betalen? Nou, het, het grootste gedeelte is uh, in, in aandelen. Uh, dus dat geven ze gewoon hun eigen aandelen voor uit. Uh, het andere gedeelte is in cash. En voor de cash hebben ze gewoon uh, een bankfinanciering gekregen. Ja, want dat, dat kan wel nog met de banken in Amerika... Ja, ja, absoluut. Ja, dit, dit zijn winstgevende bedrijven met grote cashstromen. Cash dus daar kan uh, nog steeds geleend worden. En wat is het voordeel voor Vodafone? Waarom maakt dat bedrijf deze keus? Nou, Vodafone was eigenlijk een financiële investeerder. Ze had het uh, niet, uh, niet voor het zeggen bij het bedrijf. Uh, dus eigenlijk, uh, ja, hun, hun investering zat, daar, uh, zat vast in, uh, in dat bedrijf. En daar was al lange tijd uh, zochten ze daarvoor een oplossing. En uh, dat hebben ze nu gevonden. Ja, en wat gaan ze dan met dat geld doen nu? Wat loskomt? Het vermoeden is dat ze een groot gedeelte zullen teruggeven aan hun eigen aandeelhouders. Uh, maar ook een, uh, ook een gedeelte kunnen ze gebruiken om te investeren in, uh, in Europa. En waar, waar kunnen ze dan interesse in hebben? Nou, ze hebben in het verleden kabel Duitsland overgenomen in, uh, in, uh, in Duitsland. Uh, daarmee hebben ze gecombineerd. Ze waren natuurlijk een mobiele speler, maar daarmee kregen ze ook vaste assets en konden ze het combineren. Uh, het vermoeden is dat ze wel meer van dat soort, uh, dat soort transacties zullen doen. Ja, en, en wat, wat voor telecommarkt uh, hou je dan over? Hoe, hoe gaat het zich ontwikkelen als je deze, deze ontwikkeling meeneemt? Nou, het ziet er steeds meer uit dat het dus een, als zeg maar een soort, dat soort stappen genomen gaan worden door Vodafone... dat het een, een markt is waarbij vast en mobiel steeds meer geïntegreerd wordt. En dat dus niet meer uh, dat je van de ene uh, aanbieder uh, mobiel neemt... en van de andere aanbieder de vaste diensten... maar dat het veel meer een geïntegreerd uh, product wordt. Goed, dan nou dank voor de toelichting, Mark Hesselink, analist bij ABN AMRO. Graag gedaan. Goedenavond. In de ochtend- en avondspits... het NOS Radio 1 Journal. Twee ondernemers die hebben vandaag tijdens de opening van het academisch jaar in Tilburg... een plan gepresenteerd voor een pretpark over werk moet komen in de spoorzone in Tilburg. 2017 moet het klaar zijn en het moet uiteindelijk 300 banen opleveren. Han Pekel en Steve Zichtman, dat zijn de initiatiefnemers... Trudy van Rijswijk luisterde naar hun plannen. Stel je voor, een Disneyland dat niet het thema heeft... van sprookjes, piraten en avonturen, maar het thema werk. Eh, meneer Pekel, we zitten hier eh, bij de plattegrond van eh, het toekomstige attractiepark... Inspiratiepark, mevrouw. Inspiratiepark. Dat, dat helpt al een misverstand uit de wereld. Um, maar ja, je hebt er wel een achtbaan. De achtbaan van de sollicitatie. Er zit ook een lab in. Uh, er is een jobpuzzel. Mm -hmm. Wat willen jullie hiermee? Nou, dat is heel simpel. Kijk, als je een boodschap wil overbrengen... moet je eerst zorgen dat de ander bereid is om die boodschap tot zich te nemen. Uh, werk is... Ik ga toch geen entree betalen om een boodschap tot me te laten nemen? Nee, daar moet het in de eerste plaats ontzaggelijk leuk zijn. Nou loop je door dat park heen en je hebt het licht gezien. Je gaat naar buiten en je weet, dit wil ik worden. Dan is er nog een probleempje, namelijk... dat moet er wel zijn, wat jij wilt worden. En daar zitten we nu even mee. Er is in totaal inderdaad een mismatch op de arbeidsmarkt. Op het moment dat we nu in de ICT bijvoorbeeld 700.000 banen zoeken in Europa hebben ook ontzettend veel werklozen. En missen we gewoon IT-skills. Ja, maar maar, maar komt er komt bij mij uit niet dat ik in die ICT moet... maar dat ik een begenadigd kunstenaar ben. Dan. Nou, ik weet niet of je dan aan het Inspiratiepark... mijn toekomst werkt als kunstenaar of als cabaretier iets hebt. Nee, we hebben richt op, op de ver weg grootste groep die het eigenlijk niet weten. Of die wel iets doen, maar dat was toevallig omdat een oom zei... Joh, bij die garage is een plaatsje vrij. En voor die grote groep van mensen die het allemaal overkomt in hun leven... en kijk maar om je heen, daarvoor maken wij dit Inspiratiepark. Het gaat een aanzienlijk bedrag kosten, 50 tot 60 miljoen. Uh, jullie hopen op bijdrage van uh, bedrijfsleven, ja. overheid. Ja. Heeft er al iemand gezegd, goh, dat gaan we doen? We moeten natuurlijk het grootste deel van dit geld nog vinden. Maar laten we zeggen, het gevoel dat we daarover hebben, dat moet lukken. Ze dus zitten allemaal op Zwart Zaad. Jawel, maar ondanks dat je op Zwart zaad zit, is dit land nog steeds erg rijk. Werk is onze belangrijkste tijdbesteding. In tijd, maar ook qua invloed op ons bestaan. Meneer Eilander, u bent uh, rector magnificus van de Universiteit van Tilburg. Ziet u het zitten, wat ze verzonnen hebben? Ik zie het zitten. Tegelijkertijd moet er nog best heel veel gebeuren om het reëel te krijgen. Dus we moeten zorgen dat we voldoende support hebben... voldoende financiële middelen, maar de universiteit doet mee. Want denkt u dat het inderdaad werk oplevert? Het zal niet direct werk opleveren... maar wel dat men meer erover nadenkt van hoe richt ik nu mijn eigen portfolio in... om de kans op werk te verruimen. Dat verwacht ik Tot wel wat. Disneyland waar miljoenen mensen zich weer even een gelukkig kind wanen. Stel je voor dat we hetzelfde zouden kunnen bereiken op 10.000 vierkante meter plezier over het thema een leven lang gelukkig werken. Peter Nordanes, burgemeester van Tilburg. Waarom denkt u dat het bedrijfsleven interesse heeft om geld te steken in dit mensgelukkig makende project? Eh, omdat het eh, voor hun toekomst als bedrijf eh, ook enorm belangrijk is. Probeer je voor te stellen, even los van de huidige economie... Eh, wat over 10, 15 jaar met de vergrijzing in ons land... het topvraagstuk is voor bedrijven... dan is het, hebben ze de goede en gemotiveerde mensen... zelf bij hun in de poort in het bedrijf. Dus een bedrijf vooruit vooruitkijkt... weet ook dat dit voor hun, voor hun eigen business enorm belangrijk is. Peter Nordanus, burgemeester van Tilburg. We gaan naar Kees Kwaks bij de ANWB. Kees. Een staartje nog van de avondspits. Een goede 30 kilometer file. Op de A5, Hoofddorp Haarlem. Een ongeluk. Bij knooppunt Raasdorp is dat. Twee rijstokken zijn er dicht. Dat zorgt voor 3 kilometer file. Op de A10 bij Amsterdam. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer. Vijf kilometer. De A12, Utrecht, Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. 7 kilometer. Nog altijd de nasleep van een ongeluk. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Knoopert-Everdingen en Lexmond 4 kilometer. 17 minuten over 6 is het. De afgelopen tijd zijn er natuurlijk veel slechte berichten uit Griekenland gekomen. Nu is er iets positiefs te melden. Er een recordaantal toeristen bezoekt Griekenland dit jaar. De Griekse organisatie voor toerisme verwacht uiteindelijk meer dan 11,5 miljoen vakantiegangers. De Nederlandse Johanna Kroonen woont al 34 jaar in Athene, sinds drie jaar eigenaresse van reisbureau FOST Travel. Goedenavond. Goedenavond. Merkt u ook dat het beter gaat deze zomer? Um, ja, dus zeker de laatste tijd. Het was in het voorjaar nog niet zo duidelijk merkbaar. Toen was het eigenlijk nog minder dan het jaar daarvoor, mag ik wel zeggen. Toen was de mens waarschijnlijk toch een beetje nog uh, ja, niet zo zeker van hoe de situatie zich in Griekenland zou gaan ontwikkelen. Maar nu het stabiel blijft en er tekenen zijn van verbetering op politiek en economisch gebied... Euh, tezamen met, moet ik eerlijk zeggen, de problemen die er natuurlijk zijn in het Midden-Oosten als Egypte en Syrië... dragen zeker bij tot een verhoging in het aantal toeristen dat we nu zien in het najaar september, oktober, november... Want mensen, want mensen die eigenlijk anders misschien wel naar Egypte zouden gaan... of Israël of Syrië, die kiezen nu voor ja. Griekenland. Griekenland profiteert daarvan. Uh, eigenlijk wel, want het heeft natuurlijk ook veel historie en cultuur te bieden. Net als Egypte bijvoorbeeld. Dus is een uh, klassieke rondreis, een culturele reis... Naar Griekenland is een goed alternatief, neem ik aan. Uh, bijvoorbeeld in plaats van naar Egypte, omdat het hier natuurlijk rustig is. En uh, ten gevolge van de crisis die helaas toch al drie jaar duurt... Uh, zijn de prijzen hier in Griekenland ook aardig naar beneden gegaan. Dus ze zijn voor een heel uh, goede prijs, kunnen ze al een reis naar Griekenland maken. En dat alles tezamen. Ja, dat uh, is zeker zo aan de duik. Uh, dat zie ik wel met het aantal mensen dat we hebben nu in het najaar. En zorgt dat ook voor een opleving onder de Grieken van hè hè, misschien komen we er alsnog bovenop? Um, nou, is het percentage wat in het toerisme werkt... is met, natuurlijk niet uh, erg representatief alleen voor hoe de mensen zich hier voelen. Het is uh, natuurlijk ook tamelijk seizoensgebonden. Hè? Dus een heleboel mensen die in het toerisme werken... hebben helaas maar vijf, zes maanden werk of minder nog. En daarna, ja, dan is het toch weer kijken hoe het verder gaat. Maar er is een, uh, toch wel een uh, teken van uh, optimisme... ...bij een groot gedeelte van de bevolking. Het is natuurlijk ook zo dat er meer inkomsten voor de staat zijn. En uh, we hopen dat die uh, ten goede komen van het volk ook, van de mensen... ...die ja. behoorlijk uh, achteruit gegaan zijn in inkomen de laatste drie jaar. Want hoe heeft u het hoofd boven water gehouden de afgelopen jaren? Uh, ja, uh, allebei werken natuurlijk in een gezin en vaak ook veel heel veel uren, hard werken. Het is niet zo dat er lui zijn. Het is uh, dat we hard moeten werken voor voor een heel modaal inkomen, laat ik het zo zeggen. Uh, en ja, de laatste jaren met een eigen bureau, dan. Uh, dat is weer anders natuurlijk dan dat je ergens werknemer bent. Want dan zijn de, de lonen zijn gewoon erg laag. Dat moet ik eerlijk zeggen. Um, hard werken. Hard werken. Daarmee hard heeft werken. u het gered. En nu komen er meer uh, toeristen naar Griekenland. In ieder geval in dit najaar. En dat is voor het, uh, voor het hele land uiteindelijk... Uh, zal Inderdaad. het iets uitmaken? Ja, zeker. Het hangt een beetje af ook wel van, het, van de locatie van het soort vakantie. Uh, maar over de hele linie hoor je nu wat meer positieve berichten... ook uit de regio en van de eilanden. En ook lange rijen bij de Acropolis, begreep ik. Goed, Johanna uh, Kroonen vanuit Athene, dank u wel. Graag gedaan, en Goedenavond. Hè? Tot u in staat. Dat radio-injunale. Robin Fick. Hé, hé, hé. En zo uh, gaan wij naar Amsterdam. Daar is verslaggever Jeroen Jager... in verband met de collecteweek van de kankerbestrijding uh, die is begonnen. Jeroen, we hadden het er eerder al over. Dat is voor degenen die met de bus langs de huizen moeten... best wel ingewikkeld misschien... na alles wat er de afgelopen anderhalve week is gebeurd... over geld wat niet Zeker. naar onderzoek ging naar managers... Um, ja. En er zou ook nog een bus rondrijden met een luidspreker van een auto. Nou, dat, is, uh, ja, dat is een auto van uh, uh, het wijkhoofd hier, uh, mevrouw uh, René, René Maas-Gestranus. Uh, uh, die rijdt hier rond. Uh, zullen we hem even laten horen? Laat maar horen trouwens. Goedenavond. Ja, Zo, -ie, ieder ja. jaar is de eerste week van september de collecteweek... voor de Nederlandse kankerbestrijding. Je kunt iets doen tegen kanker en u hebt dat in huis. Het geld wordt besteed aan patiëntenzorg, voorlichting en onderzoek... Onze collectanten komen vanavond bij u langs. En uh, stel ze niet teleur. De en ervaring, Lucelle, uh, is dat het ook wel bedankt. helpt, uh, ja, deze bus, tenminste, mevrouw uh, Mees. Maasgisturanis. is. Maas ja, ja, absoluut. Wij uh, zijn al zo'n 40 jaar met deze collectewagen bezig. Verschillende chauffeurs, verschillende omroepers. Maar het is echt ieder jaar weer zo dat er mensen zijn die zeiden: oh, fijn dat jullie er weer zijn! We nee, herkennen het. hier naar deze collectanten. Laat eens even horen. Ja, ah, daar zit geld in. Ja, ja. En? Hoe gaat het? Uh, nou, het gaat wel redelijk goed bij mij. Alleen bij mijn zus niet. Ja, ik heb nog maar 1 euro verdiend. Nog 1 euro verdiend. En vragen ook over de affaires die gaande zijn. op du Zes, Inspire to Live? Tot uh, nu toe nog niet, eigenlijk. Zijn jullie daar wel op voorbereid? Ja, op zich wel. Ik heb wel gehoord wat ik moet zeggen en er niet helemaal op ingaan. Dus. Wat moet je zeggen? Er niet op ingaan, is dat het? Of wat kun je nog meer zeggen? Nou, dat je de hoofd, het hoofdkantoor kan, kan bellen. Oké, okay, dat is het vooral niet in discussie gaan, want dat geeft te veel problemen als je aan het collecteren bent. Oh, jullie aan de bent. slag hoor, want er ja, moet ja, geld opgehaald ja. worden. Ja, ja. <laughs> uh, als we bij allemaal gaan staan, vertellen van wat de achtergronden zijn, dan zijn we gewoon bang dat we te veel tijd verliezen om geld in te zamelen voor het onderzoek en voor de, alles wat er moet gebeuren om kanker uit de wereld te krijgen. Wat betekent dit nou? Wat er uh, afgelopen weken is gebeurd uh, rond die kankerbestrijding en vooral rond uh, Alpe en Inspire to Live voor het collecteren nu? Tot nu toe hebben we zelf er nog geen problemen mee ondervonden. Ik hoop dat de mensen toch wel willen nadenken van... is het een klein onderdeel van het geheel of is dit echt heel KWF? En dat is absoluut niet het geval. Ja. Het is een hele kleine onderdeeltje wat ook geld inzamelt voor het KWF. En nu gaan wij gewoon... Allemaal in het land met onze collectebus verder. En iedereen alsjeblieft geef. Ja, ja, ja. Bent u bang eigenlijk voor het collecteren nu deze week? U gaat de komende week met 100.000 uh, collect uh, collectanten op pad in Nederland. Uh, bang voor de reacties? Nee. Nee. nee, nee hoor. Ik, uh, ik heb ik er heb goed vertrouwen in dat iedereen toch wel realiseert dat er uh, meer is dan alleen maar zo'n meneer. En door dit soort affaires twijfelt u dan? Moet ik nog langer door met dit werk? Oh nee, nee? tuurlijk doorgaan. Ja hoor, volgend jaar ben ik er zo weer bij. Absoluut. Oh ja? Ja, ja hoor, nee, ik laat me niet door uh, één bericht. Van, de van Veldslaan. Oh ja, één bericht. We hebben in, uh, een paar jaar geleden de salariering van de directie van het KWF zelf. Uh, nu uh, deze twee ja. affaires. Nou, ik verwacht toch niet dat we dit een jaarlijks uh, iets gaan krijgen, hoor. Nee, dat, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, blijf, ik blijf toch hopen dat iedereen het goed doet en eerlijk blijft. En dat iedereen die er meer van wil weten... En ja. echt het idee heeft dat het niet goed zit, dan maar met ja. het hoofdkantoor hoofdkantoorcontact. U gaat ondertussen deze week en, verder met die tien ja. collectanten als wijkhoofd hè, die u onder ja. zich heeft. Ze hebben hun hesjes aan, uh, blauw-rood. Ze, ze gaan er vol tegenaan. Succes Andere deze week. Dank. Goed, goed. Goeiedag. Jeroen Jager vanuit Amsterdam hoorde u. Dit was het Radio 1 Journaal voor nu. Joost de Eerdmans, goedenavond. En goedenavond, Lucilla. Waar ga jij het over hebben? Wij praten over, uh, over, ja, wat is het? Het Recht op terugkeer, geloof ik. Uh, maar dan niet hebben we het over, over asielzoekers, maar over Kamerleden. Want we wisten vandaag weer dat er een nieuw ex-Kamerlid aan de bak is... namelijk Hero Brinkman. Hij mag weer werken bij de politie in Amsterdam. Daar kwam hij ook vandaan. En dat geldt dus voor heel veel ambtenaren die politicus worden. Ze mogen gewoon terugkeren. Dat noemen we de terugkeerregeling. En nou ja, bij een fractie als de PvdA, die zo'n beetje half leeg loopt... Daar, daar, daar wil het wel eens helpen als je eruit moet... dat je dan ook weer terug kan naar je oude baantje. Zelf, overigens, ben ik ook oud-Kamerlid. Ik ben ook... In, eh, ik kon daar ook gebruik van maken, maar ik vind eigenlijk vrij normaal dat je ook als ex-Kamerlid gewoon werkt naar een nieuwe baan toe. Op je eigen kracht, met je eigen cv in het handje, enzovoorts. Dus zo'n regeling, hè, dat er ook al bestaat nog naast het wachtgeld, dat hebben ex kamerleden natuurlijk ook nog eens, vind ik het wel heel erg ruimhartig. En ik zeg, de terugkeerregeling voor politici is uitgevoerd. In feite volstrekt onzinnig. Het is een hangmat. Eh, voor alleen politici, het geldt niet. Voor ZZP'ers die hun baan verliezen of zoiets. Daarom zeg ik onterecht. Dus afschaffen die terugkeerregeling voor politici. Ik ben benieuwd of u het ook zo onzinnig vindt als ik. Bel WNL. 0800 1121 1121, dat is, dat is het nummer of een hekje eens of een hekje oneens. Ik lees de reacties live voor hier vanaf het tweede scherm in Capelle in de IJssel, waar de lijnen nu open gaan. 0800 1121, Radio roept toe komt er dus weer aan direct na het nieuws weer en verkeer. Ik spreek u heel graag tot zo.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 Het is volgens ingewijde één van de afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord. Er staan ook afspraken in om de positie van jonge leraren te verbeteren... en om de werkdruk omlaag te brengen. Er zijn mogelijk nog zo'n twintig SS'ers in leven... die nooit zijn veroordeeld voor misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Onder wie een Nederlander. Dat concludeert het Simon-Wiesentaal-centrum... na een actie met posters in Duitse steden. Op die posters, in steden als Berlijn, Frankfurt, Hamburg en Keulen... werd om tips gevraagd over nog levende SS'ers. En oud-PVV-kamerlid Hero Brinkman werkt weer voor de Amsterdamse politie. Hij was al politieman voordat hij de politiek inging voor de PVV. En vorig jaar werd hij veroordeeld vanwege bedreiging. Maar omdat hij een hoge beroep is gegaan geldt dat nog niet als strafblad. Met een strafblad kun je niet bij de politie werken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Peter Kuipers-Menneke. Vanavond lost in het midden en ook in het zuiden veel bewolking op. En dan hebben we vannacht opklaringen met wat kans op het mist in het zuiden van het land. In het noorden, daar blijven wolkenvelden aanwezig. En het koelt af naar 12 graden in Limburg tot 16 graden in het noorden van het land. Morgenochtend, dan begint het zuiden van het land met mist... Als die is opgelost, dan schijnt daar volop de zon... en wordt het zo'n 25 graden. In het midden en het noorden, daar is meer bewolking... en daar blijft het kwik steken op 21 tot 23 graden. De westenwind die is zwak tot matig. Na morgen, dan volgende paar dagen met zonnig weer in het hele land... met middagtemperaturen boven de 25 graden. ANWB ah, verkeersinformatie: viel Files op de A4 Amsterdam-Den Haag. Een ongeluk bij het Ringvaart Aqueduct 6 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht... Op het A5 Hoofddorp Haarlem ook een ongeluk. Bij knopen de hoek zijn twee rijstroken dicht. Zorgt voor drie kilometer file. En op de ring A10 tussen Amstel Business Park en knopen het Nieuwe Meer, vijf kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Schaf de terugkeerregeling af. Goedenavond, welkom bij het beste onderbuikadres van Radio 1... waar elke mening gehoord wordt. Welkom bij Avondspits. Bel WNL 0800 1121. Dat Kamerleden na hun politieke carrière maar moeilijk aan een nieuwe baan komen... is niet heel verwonderlijk. Mijn vader zegt altijd ze kunnen nog geen kruidenierszaak runnen. En daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Zelfkennis is niet de grootste eigenschap van politici... Ze verwachten na het plus in de meest prachtige banen terecht te komen. Ze waren immers politicus. Maar in egotreppende ijdeltuiten zonder trackrecord... die bovendien leiden aan zelfoverschatting... daar heeft een gemiddelde werkgever helemaal geen zin in. En daarom is er een vangnet bedacht, de terugkeerregeling... voor ambtenaren die na hun politieke carrière werkloos zijn geworden. De politiek is immers een onzeker vak. En daarom krijgen ze na hun recht op wachtgeld... automatisch hun oude baantje weer terug. Of ze daarvoor nou geschikt zijn... wat ze aan prestaties hebben geleverd in de Tweede Kamer... dat is allemaal niet van belang... Het het feit dat ze ex-politicus zijn, is doorslaggevend. Ik zeg van de zotte. Bel WNO, 0800 1121. De stelling is dus, luisteraars, welkom bij Avondspits... schaf de terugkeerregeling af. De lijnen zijn één tot en met vier geheel gevuld. En dat is goed nieuws. Um, we gaan zo ook de tweets voorlezen. U kunt ze geven aan mij via een hekje eens of een hekje oneens. Kijk, de politiek is een onzeker vak en dat klopt, dat vind ik ook. Maar dat geldt wel voor meer banen vandaag de dag. Wat dacht u van een, van een ZZP'er? Vraag daar eens hoe zeker zijn toekomst is. Bovendien geldt die regeling, die terugkeerregeling, ook voor ambtenaren die eh, uiteindelijk politicus worden. en zelf ervoor kiezen om weg te gaan. Dan heb ik het over mevrouw Hilkens of mevrouw Bonisch van de PvdA-fractie. zelf gekozen en dan toch nog automatisch terug kunnen komen. Ja, dat levert niet de meeste, lijkt mij niet de meest gedurfde, zeg maar, eh, ondernemende Kamerleden op die je, die je hebt in de, in de plenaire zaal. Ik kwam zelf ook uiteindelijk zonder baan te zitten in 2006 toen ik uit de Kamer kwam. Maar dan zie je toch dat mensen vooral vragen aan je, Joost, wat heb je nou zelf gedaan in die kamer? Wat is je cv? En je wordt gewoon beoordeeld op je capaciteiten. En terecht, de terugkeerregeling moeten we afschaffen. Ik ga gewoon eens naar mijn allereerste beller, zoals ik van altijd van plan ben. Dat is namelijk meneer Van Harten uit Monnikendam. Goedenavond. Ik ben blij dat ik even mag reageren op die terugkeerregeling. Het is ongehoord dat die mensen zomaar terug kunnen keren. Ja. Het lijkt me toch een uh, hele normale zaak dat ze gewoon een hele normale procedure, uh, procedure moeten gaan. Nou, de, er bestaat, kijk, waardoor die... ze dus goed om uit te leggen, hij, bestond, hij, is, hij is ontstaan, moet ik zeggen. Omdat ooit het Kamerlidmaatschap een bijbaantje was. En toen ja, werden ze dus bijbaantje. Precies. Ja, maar, maar ze... net bijvoorbeeld, bijvoorbeeld meneer Nijpels. Ja. Meneer Nijpels, de totaal moeilijk persoon van de VVD in de Tweede Kamer. Die wordt uh, dan commissaris bij de DSB-bank... Die bedriegt honderdduizenden mensen met een woekerpolis. Uh, Daarna gaat hij daar de ABP, Algemeen Broek Pensioenfonds. Nou, daar is je ook mislukt. En dan uiteindelijk, in een in, in tijd van een paar maanden... koopt hij gewoon uit zijn achterzak op de leidsegracht een pan van een half miljoen euro. Ja. Goed, hoe raar, raar hoe kan dat? Nou goed, die heeft, een, die heeft over Bijbaan gesproken. Die heeft er natuurlijk ook wel bij, bij, bij gezocht. Het gaat mij nu even... Ja, maar nog meneer, meneer, meneer Salm bijvoorbeeld. Ja ja die doet die is ook de, bij die uh, DSB bank weet je van de Precies. We, we drijven een beetje af meneer van Harten het punt ja, is, u bent ik het... toch maar even u zegt het toch maar eventjes zo is het ja. meneer van Harten we zijn, zijn allemaal het... bijbanen, bijbanen, bijbanen. Ja. En, uh, en er zit in de eerste kamer zit de meneer uh, Hemen Remkes die heeft twintig bijbanen. die zat ik in een vliegtuig ja. toen zei er op een gegeven moment iemand naast hem hoeveel bijbanen heeft u dat heb in de kranten gestaan. toen zegt hij ik weet het niet ik weet het echt niet zegt hij maar uh, toen zegt die meneer naast hem van u hoeveel geld ontvangt u ervoor die zegt die weet ik ook niet zegt hij maar uh, ik weet het niet, het is erg veel... Ja ja ja nou ja, dat... Meneer Remkes, hè? Meneer Remkes, het is gehandeerd. van harte met elkaar eens, meneer Van Harte. Dank, dank u zeer uit Monnikerdam. U kunt ook nog bellen, 0800 21 Ook als u zegt, Joost ik vind dat je doorschiet. Dat zal zomaar kunnen. Uh, waarom is die terugkeerregeling er? Nou, bijvoorbeeld Frans Wijsglas, oud-voorzitter van het parlement... Zegt, van de Tweede Kamer, zegt, jongens, dat moet wel... anders komt er geen hond meer op af. Wat vindt u van zo'n reactie? U kunt het ook kwijt op 0800 21 uh, We gaan naar nummertje 2, vind ik leuk. Ben Box uit Apeldoorn... Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja, ik... Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik, uh, ik, ben het, uh, ik ben het roeren met je eens. Ik vind uh, dat er veel te, uh, veel te weinig uh, gedreven politici zijn. En uh, dat, uh, de op, dat de politiek op dit moment gebruikt wordt uh, als opstapje naar een uh, prachtige baan als ze eruit gaan. Hè? Er zijn een aantal voorbeelden van, van politici die... Uh, na een, uh, een één termijn, of soms nog korter, een opstap maken naar het bedrijfsleven. En ja, om, om er de, om de nu uh, om de nu voor te zorgen dat die, die mensen uh, dat, dat, dat we wat meer gedreven mensen krijgen, denk ik dat je dat je, als je het vangnet weghaalt, dat de mensen echt uh, hun, hun best moeten doen en hun zaligheid nou ja, moeten leggen... In die, in die politiek ja. om, uh, om, de, om de dingen te doen die ze willen verbeteren in dit ja, land. Want daar zie nou, je veel weinig van. Ik denk dat u ook bedoelt, de roeping in jezelf, als je de politiek gaat, in een bepaalde roeping, denk ik, dat hoop ik althans, in ieder geval, laten we het de motivatie noemen, dat, dat moet doorslaggevend zijn. Niet de angst van hoe kom ik weer uh, aan een baantje als, als het ophoudt. He, dat bedoelt u ook te zeggen. Precies. Precies. Maar ik wil er nog wel even aan toevoegen dat hmm. ik het daarom uh, des te uh, ja, schijnende vind dat die twee mensen die nou uit de Partij van de Arbeid uh, ja. uh, uit de fractie zijn gestaan. Ja. Ja. dat die eruit zijn gestraft omdat ze niet aan hun idealen konden werken. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje contra aan mijn verhaal, maar ik denk dat die zaak gewoon veel transparanter moet en dat de partijdiscipline wat opener moet, zodat wij als kiezer daar ook goed zicht op gaan. Precies. Goed gezegd, Bert Boks, dankjewel over dat laatste punt. Kijk, Hilkes en Bonus, mijn mening eh, daarover is, is in feite in het punt dat ze, dat ze natuurlijk wel hebben ingestemd met een bepaalde lijn. Als ze daar later van zeggen, jongens, ik kan me eind niet kwijt, ja, dat is nogal, nogal bijzonder. En daarvoor zegt Samson, ik neem de hele boel op op de tape. Dan weet ik in ieder geval zeker dat wat gezegd is ook teruggespoeld kan worden. Ja, dat is een, dat is een invulling van het, van het, van het Kamerlidmenschap. Ik, ik vraag uw mening. Schaf de terugkeerregeling maar af, Avondspits Radio. Zometeen Martijn van der Kooi. Ik lees wat tweets voor. Jan Kooijman is ermee eens. Politici niet bevoordelen. Leven sowieso al in een andere wereld. Het contact met de burgers is nog lang niet hersteld. En Camille Egmond eh, zegt mij... met deze regeling is het voor ambtenaren... een makkelijker stap om de politiek in te gaan... dan voor anderen en is het er dus mee eens. En ook Arjen Roelof zegt een hekje eens... Die terugkeerregeling zadelt werkgevers ook met dubbele kosten op. Die oude plek was toch al lang weer ingevuld. Solliciteren, zegt hij, met een uitopteken. Straks hoort u Carina Benninga. Zij is van een recruiter die veel ex-Kamerleden op weg helpt... naar een nieuwe baan als zij de politiek uit zijn. Maar eerst nu Martijn van der Kooi, onze binnenhoffortser. Martijn, een goede Ja, goede Joost. Martijn, ik las dus even wat, wat op het internet natuurlijk... in de voorbereiding op deze, deze show. En nou heeft jouw oude werkgever, als ik het zo mag zeggen... of je hebt geloof ik ja. die club zelfs opgericht... De Repub Republic.nl, die heeft onderzoek gedaan uh, naar het bestaan van die terugkeerregeling. Die zegt, ja, de, Kamer, de meeste, meeste Kamerleden willen er van af. Maar er is er heel weinig gebruik van gemaakt. Ja, de afgelopen tien jaar niet één keer. Dus dat is natuurlijk echt heel erg weinig. En nu dan opeens uh, Peters en, uh, en Bonus. Uh, dus ja, uh, daarvoor helemaal niet... En die wet die stamt dus uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Ja. En dat was toen kamerleden eigenlijk uh, meestal dat er voor een paar uur per week erbij deden. En ja, dan, dan heb je wel wat ruimte nodig. Hè, van als het dan ophoudt, dan, dan kun je weer terug. Ik bedoel, dan is het wel allemaal wat, wat makkelijker uh, in te kleden. Ja. Maar in deze tijd waar kamerleden toch vaak hele goede carrières uh, tegemoet gaan... waar mensen getalenteerd zijn, niet zomaar worden geselecteerd zou ik zeggen, uh, ja, als het ophoudt... bijvoorbeeld omdat er verkiezingen komen na een half jaar... ga gewoon verder, richt je blik op de toekomst. Ja. En uh, ja, uithuilen en opnieuw beginnen. Dat Net is als iedereen het. eigenlijk. Net als iedereen. Ja, ja, Daarom, maak er geen onderzet tussen. Want nu is er dat wachtgeld plus die terugkeerregeling. Dat is wel heel, heel riant. Overigens, nou Klopt. is nummer drie volgens mij ook vandaag gesignaleerd... Hero Brinkman. Oh, die, ja. want die is er ook weer terug bij de, bij de politie in Amsterdam. Oké, okay, ja. ja. ja. Nou, die heeft natuurlijk ook recht op, uh, op nou, terugkeer. Dus dan hebben we, hebben we er al drie... Ja. En uh, ja, ik denk zelf dat het, dat het wat uit de hand. Het uh, dat, dat het eigenlijk een regeling ja. is die niet meer van deze tijd is. Nou, even de advocaat van de Duivel die zegt: jongens, ja. je zult maar PVV achter je naam hebben staan. Dat is mm. een doodlopend spoor. Je, je moet wel een terugkeerregeling hebben, anders kom je nergens nou, aan de bak. Ja, maar dan ga je echt uit van, van partijen die bijvoorbeeld niet goed uh, liggen bij een deel van de, van de Nederlandse bevolking. Maar waar ik vanuit zou gaan, is dat je als, als je Kamerlid wordt. Dat je dus een netwerk opbouwt dat je je kan profileren. Je hebt ook een podium, hè? want ook, uh, op te, je komt op tv. Uh, als je mm. het goed doet, dan... Uh, en Het is bovendien zo dat sommige LPF-kamerleden... heel goed terecht zijn gekomen na hun LPF-carrière. Nou, nommer eens één. Uh, nou ja, er... ik bedoel... Uh, nee, Rolf de Boer, bijvoorbeeld. Ja, ja nee, dat hoorde ik ook aan te denken. Ja, zeker. Uh, die, die is heel goed terecht gekomen, Maar er zijn er meer uh, in Rotterdam... die wethouder van Sluis, Wim van Sluis. Ja, van Die doet het ja. hartstikke goed ja. van Leefbaar Rotterdam. Ja. Ja, nee. uh, je hebt nog ene, ene, Joost Eerdmans, geloof ik... die. Uh, die ook wel ja, die rommelt wat doet. in de marge. Maar oké, okay, ik begrijp wat jij bedoelt. Absoluut. Het gaat om je, om je eigen profilering en je eigen. Imago. En als ja. je dat goed doet, ja. dan kom je hartstikke goed terecht. Ja. als je dat niet zo goed doet, dan, uh, dan krijg je geen baan. Maar dat is in het echte leven nou, ook. Nou precies, het is net... Hè, kijk, de politici vergeten soms dat, ze, dat, ze, dat er ook een, een echte wereld is, denk je wel eens... Uh, waar, waar er gewoon hard werk is en inderdaad waar je het ook, ook moet verdienen. Want je kunt zelfs na twintig na jaar terugkeren hè, op basis van deze regeling. En zie je het al, ja. hoor je, dat je dus bij het ministerie aankomt kloppen... van ik wil mijn baan van twintig ja. jaar geleden weer terug. Ja, Terwijl er toen nog geen ja, ja. computers waren of, of wat dan ook. Bij het ik bedoel, ja, Frans Wijsland zou Steeds, die zouden nog steeds terug mogen naar buitenlandse zaken, geloof ik. Ja, ja, want dat is zo'n voorbeeld. Situatie, na, na zoveel ja. jaar. En bovendien, je mag er vier jaar in gaan zitten. Hè. de Kamerperiode. Mm -hmm. Die tijd krijg je automatisch terug als je, als, je zegt, als je hand opsteekt. Dus dat is ook nog niet ja. gering. Hij hey, zegt nou, zegt Samson, PvdA-leider. Mm -hmm. uh, die zegt, ik wil hem uitbreiden. Want ik vind niet alleen ambtenaren, maar ook mensen uit het bedrijfsleven nee, moeten. Dat echt, ja, dat is de omgekeerde wereld, zou ja. ik zeggen. En ik bedoel, dan zaden je dus niet alleen de overheid, wat wel erg genoeg is op. Met, met lasten, He, want die functies zijn bij de overheid ook al lang ingevuld. Dus, ja. Maar het bedrijfsleven, ja, daar dat kunnen nee. bedrijven zelfs faillieten. Kleine bedrijven kunnen daar Je failliet niet aan, ja, aan gaan denken. als iemand nee, uh, langskomt en zegt ik wil mijn functie terug. Ja, we hebben net, net iemand aangenomen. Nee, dat, dat nee. kan echt niet. Blijf, dus blijf. ik vind, het, vind ja. het erg onrealistisch van Samsung. Ik ben blij dat je het zegt, uh, Martijn van der Kooi. Ik, ik dank je daarvoor, want we gaan zo luisteren naar een, een headhunter zelf. kijken hoe zij erin zit, van, van, van Ede en Partners. Ik bedank je, Martijn, voor jouw commentaar bij Avondspits. U kunt nog reageren. 0800 1121. Ik hoop op mensen die mij nou met mij oneens zijn. Uh, ik zeg schaf die terugkeerregeling voor politici af. Ze moeten gewoon hun eigen baan verdienen na hun... Uh, politieke wereld. Uh, dat moet moeten kunnen. Matthias Meijer twittert mij. Burger moet steeds meer zelf regelen. Eigen verantwoording. En dit geldt dus ook voor politici. Als je goed bent komt de baan ook nog wel een hekje eens. U kunt meedoen. Hekje eens of hekje oneens op Twitter. Als u nu twittert dan ga ik hem live voorlezen. Dus wees snel. Hekje eens, hekje oneens. Schaf de terugkeerregeling voor politici gewoon af. Er is een oneens binnen hoor. Oplein 1. Ruud Roods uit Schavendeel. Goedenavond Ruud. Ja, goedenavond. Vertel. Ik ben, het, uh, ik ben het er niet mee eens. Ik vind uh, die uh, terugkeerregeling die moet gewoon blijven. Mm. En uh, uit, uitbreiden kan ook. Want uh, ik vind dus als je je beschikbaar stelt vanuit een, een gewone, normale baan... vanuit een positie in de maatschappij... en je stelt je beschikbaar om als volksvertegenwoordiger... let wel, volksvertegenwoordiger te gaan dienen voor het volk. Dus in de Tweede Kamer of in de gemeenteraad of waar dan ook. En je hebt een periode of twee periodes erop zitten... dan moet je weer terug kunnen keren in de maatschappij... En dan ja. moet je al plaats dus weer uh, weer beschikbaar ja, maar zijn. Maar waarom moet die plek? Zo, zo denk ik erover. Ja, dat snap ik. Maar waar moet die plek gereserveerd zijn? Niet gereserveerd, gewoon uh, je, moet, je moet recht. Je, je onderbreekt je carrière om volksvertegenwoordiger te worden. Nou, dat is een keuze, hè? Er wordt veel te veel. Dat is niet wordt, een onderbreking. Niet hoog, hoog, ho, ho. Hoog, je, hoog, maar, maar Ruud, ik hoop niet dat het, onder... je, je, dat het zo gezien wordt door Kamer. Ik heb het zelf nooit gezien als een van mijn, onderbreking van mijn carrière. Ik heb het is, voor... het is uh, natuurlijk is het een verrijking van je leven, maar het is een onderbreking van je carrière. Mm. Omdat je als volksvertegenwoordiger in dienst treedt van het volk. Je, gaat, uh, je stelt je verkiesbaar op een lijst. Je weet niet of je erin komt, ja of ja, nee. Dat, dat op een gegeven gok. moment na vier jaar ja. weet je ook niet of je weer herkozen wordt. Nee, Kijk, dat is het leven, jaar, toch? Heel veel mensen Maar maar Ruud, die je... Ruud, maar luister en, nou, ja, maar nou heel eens. Veel ja. kamerleden, heel veel Kamerleden die uit de Kamer zijn gegaan... die zijn niet de Joost Eermansen die dan meteen ergens weer aan de bak kunnen. De meesten zitten minstens een jaar, soms al twee jaar... gewoon ergens thuis op de bank. Nou, ja, waar ligt dat die, dan, dan aan? Niet... Ja, maar waar ligt dat dan aan? omdat ze niet, nou ja, misschien dat ze niet gebruik hebben gemaakt van die terugkering, weet ik niet. Dat weet ik niet. Nou, maar de kunnen... meeste kamerleden die komen niet in het nieuws. De meeste kamerleden dat zijn backbenchers. Nou ja, daar heb je, je soms ook afbeurtje. alleen maar last van, hoor. Als je, als je heel veel in het nieuws komt, dan, dan geef je een profiel. Nou, dan maak, en dan dan daar, daar je... zit ook niet iedereen op te wachten, en Mijn ja, punt maar, is Ruud... Maar, eh, maar mensen die dus ja. gewoon zich, ik zeg maar nogmaals, maar dat is mijn mening. Je stelt je beschikbaar. Nee, ik snap het. Ik snap publiek, je punt. Voor een publieke taak. En als die publieke taak ophoudt, ja. moet jij gewoon weer kunnen terugkeren in de maatschappij. Maar en als de situatie dan ineens veranderd is en het stikt van de werklozen, ja, dan had je dus nooit uh, in die tweede kamer moeten gaan. Nee, maar Ruud, ja, maar hoela, dan? krijg je dus alleen maar mensen, dan krijg je alleen maar tweede rangs mensen. Nee, maar we, we zeggen kamer, altijd, Ruud Roos, Ruud, Ruud nou, ik, nou, zeggen we altijd, politiek is niet voor bange mensen. Maar met zo'n terugkeerregeling is het enige wat je creëert, dat is bange politici. Ik denk het niet. Want denk die zijn, omdat die zijn, te, zijn dat, te bang dat die relatie er is. Jawel, want anders zouden ja, ze dat nooit doen. Want ze, ze doen het omdat ze zeker weten dat ze een baantje terugkrijgen. Anders zouden ze die baan als politi politicus niet nemen. Nou, ik geloof niet dat die relatie er ligt. Nou, we ik gaan het zo vragen politici, ook. Ja? De, ik denk dat de meeste politici vanuit een bepaald idealisme of een bepaalde ik, uh, ik mag inzet. Het ja. Nou, vragen ze maar. We Anders gaan vragen Ruud. Dankjewel, Ruud Rood. Die is het niet met me eens. Kingwoff zegt ook oneens. Per individu moet je dat bekijken hoor, zegt hij. En uh, Rijn van Wachtendorg door uh, oneens. Alleen wanneer de Kamer bestaat uit gewone burgers, dan moet de regeling wel blijven. Um, we gaan naar meneer De Nijs en hij komt uit Warmenhuizen Goedenavond. Ja, goeiedag. U spreek met de Nijs uit Warmenhuizen. Nou, ja. ik ben het met die vorige spreker, dat is helemaal niet eens. dat Die zegt dat ze doen het uit uh, liefde voor het uh, vaderland, want ik denk dat de carrière daar uh, op de eerste plaats komt. Ja. Maar even terug naar het onderwerp. Het was meneer Samson die dit uh, vorige week lanceerde. En ik denk dat meneer Samson dat met zeer vooruitziende blik of uh, in ieder geval met de gedachte heeft gedaan. Ja. Het kan binnenkort wel eens heel erg nodig zijn, deze regeling. Ja. Met een stortvloed aan PvdA-mensen op alle kaders, eh, provincies, mm -hmm. eh, departementen en nou, uit de Tweede Kamer. Ja. Dus we zullen dit maar weer in het leven roepen. Ja, hij wil het uitbreiden, dat heeft hij gezegd inderdaad. En, ja, en, en overigens is er een meerderheid meneer de Nijs, tegen die regeling, dus in de Kamer. Dat betekent dat hij wel zal worden afgeschaft, mag ik aannemen. En, nou, dat zal prima, prima ja. gedachten zijn. PvdA wil het alleen niet. Dus. Ja, precies. Daar zijn we weer. En dat, zei ik, dat doen ze dus met vooruitzien. Misschien wel, misschien wel. Meneer Denijs, bedankt ja. voor uw reactie ja. uit Warmenhuizen. Dank u zeer. En Erik Langman die zegt eerder jammer... want ik had ik graag een discussie gehoord over de wenselijkheid van de juist... Van, deze terug, van juist deze terugkeer van Brinkman. Hij oh, heeft over heren op Brinkman. En die is inderdaad weer terug bij de Amsterdamse politie. Nou, is een van de voorbeelden die ik inderdaad noem. Ik ga naar Carina Benninga. Zij is van, van Ede Partners, eh, trainer en teambuilder. En Van Ede, die zorgt ervoor in Nederland... dat eh, ex-Kamerleden goed weer op weg geholpen worden richting arbeidsmarkt. Goedenavond, Carina Benninga. Goedenavond. Leuk jou te spreken. Um, ja, zeker. Zeker, zeker. Nou, ik ken jullie ook goed, want dat was inderdaad de diensten worden. Alle, alle kamelen die, die uitstappen, zeg maar, en, en, en werkloos raken, die wordt aangeboden zo'n hulptraject vanuit Van Eden en Partners, om te kijken van waar die kracht enzovoort. Dat is op zich, vind ik wel terecht en goed, absoluut. Ja, wat heb ik geleerd? Uh, ja. Wat heb ik gedaan? Waar kom ik vandaan? Ja. Waar wil ik naartoe? Ja, dat is niet verkeerd. Ja. Maar nou gaat het erom uh, die terugkeerregeling. Want die, die, dat, jullie zijn in feite ook een terugkeerregeling als, als, als, als, als bedrijf. Om, om, om dus ook Kamerleden, maar niet alleen, maar veel, ook Kamerleden weer terug te brengen in de, in de gewone wereld. Zeg maar. um, ja. Hoe komt het dat dat nodig is? Laat ik het zo eens vragen. Hebben ze zoveel moeite inderdaad om uh, op een gewone manier een baan te vinden? Nee, dat geloof ik niet. Nee, er zijn we alleen in het kader van die terugkeerregeling uh, gewoon afspraken gemaakt van tevoren. Ja, daar heb je dan nu in deze situatie mee te dealen. Maar ook de mensen in die terugkeerregeling, die moeten assessments doen. Daar, dat gaat zeker niet over één nacht ijs. Een aantal kunnen ook niet terug in de oude functie. Die moeten ook kijken, oké, okay, naar nou, wat ik allemaal gedaan heb. Naar negen jaar kamer, of naar elf jaar kamer, maar... of naar zes jaar kamer. Uh, uh, wat kan ik hier dan bieden? En als blijkt dat het geen match is, dan worden ze er zelf ook niet gelukkig. En zijn ze er ook eerlijk in. Ja, precies. Uh, dus onze ervaring is dat het zeker niet over één nacht ijs gaat. En dat ze denken, nou, ik heb toch een terugkeergarantie. Uh, Verder hoef ik niet te kijken. Nee, helemaal niet. Okay. Ze nemen het wel degelijk serieus... en ze nemen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin. Kijk aan. Nou zien we er toch een hoop kamerleden nog op wachtgeld zitten... enzovoort, die daar dus niet uitkomen en ook niet de goede baan. Is het omdat ze te hoog mikken? Leiden ze, zoals ik heb betoogd, aan zelfoverschatting... van ik ben Kamerlid geweest, hoor eens. Ik wil nu een directeur of een partner ergens worden... en anders nee. doe ik het niet? Nee, hoor. Nee, dat, zijn, uh, dat, dat heeft een heleboel verschillende oorzaken. Maar... Uh, Sommigen die hadden ook niet zo'n goede baan voordat ze de kamer ingingen. En dan is het zeker in deze tijd waarin banen niet voor het oprapen liggen... Uh, uh, is, dat een, ja, is dat niet makkelijk. Nee. Maar, en dan hebben ze wat meer tijd nodig. Maar er zijn er zeker een heleboel die op nieuwe plekken komen. Als je goed kijkt, uh, uh, nou kun je er zo een aantal opnoemen. Die stappen hebben gezet, die zich ontwikkeld hebben... die keuzes hebben gemaakt. En sommigen zijn bijna op hun plek. Ja. Uh, maar dat heeft gewoon wat tijd nodig. Ja. Kun je zeggen, Carina, als, hoe langer je in de Kamer hebt gezeten... des te onaantrekkelijker word je voor een nieuwe werkgever? Uh, vind ik vind het lastig om te zeggen. Dat, soms lijkt dat wel zo. Uh, maar ook afhankelijk van hoe je je profileert. Als je je deskundigheid op orde hebt en je competentie... zou je wel eens ontzettend aantrekkelijk kunnen zijn. Omdat je een brug kunt slaan... Uh, tussen het politieke leven en bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Ja, ja, daar, ook daar zijn echt een aantal mensen naartoe gegaan. En dat, dat heeft dan weer een hele zinvolle functie. Een mm -hmm. hele zinvolle functie. De mensen zijn zeer up-to-date uh, over dossiers, inhoudelijke dossiers. En dat kan ook weer heel erg helpen. Ja. Sommige mensen zijn in de Kamerperiode wat beschadigd geraakt. Uh, nou ja. Dan hebben ze wat tijd nodig om dat kan. weer, uh, ja. Ja, om ja. weer uh, goed die op te bouwen. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik maak echt heel veel kwalitatief goede mensen mee. Kijk, nou, dat is een opsteker, ook voor de, de, de ex-Kamerleden die nu luisteren. Carina Benninga van, van Ede en Partners uit Den Haag. Goedenavond en bedankt voor je reactie in avond, spits. avondspits. Mijn stellingluisteraar schaf de terugkeerregeling voor Kamerleden af, dat ze dus automatisch een baantje krijgen, zoals Harold Brinkman vandaag bij de Amsterdamse politie. Als dat ze hadden voordat ze Kamerlid werden, u kunt nog reageren hoor, doe een hekje eens of een hekje oneens op Twitter of geef een belletje nog gauw even op 0800 1121. Raymond Peil zegt eens, mee eens, want uh, ...ook gewoon ambtenaren hebben bij ontslagpensioenregelingen... ...en die voordeliger zijn dan die in het bedrijfsleven. Uh, eens even kijken, meneer Van Bemmelen uit Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben anzich uh, voorstander van deze regeling. Dat kan namelijk zoals uh, eerder is uiteengezet uh, gunstig zijn. Maar in casu hebben we twee voorbeelden van mensen die een vlekje hebben gekregen... bij hun oude werkgever. Hmm. Denk aan mevrouw Peters, ja. die een vernietigend rapport heeft gekregen. En Brinkman, die aantoonbaar uitspraken gedaan heeft... die hem toch minder geschikt maken voor het politievak. Kijk, u zegt, dan, mag het, dan kan het zeker niet van toepassing zijn, zegt u eigenlijk. als, het, als, als... Precies, ja. ja Oké, okay. en in den algemene? Ja, het zou... Niet ongunstig zijn als het inderdaad wordt uitgebreid tot, uh, tot het bedrijfsleven. Omdat er altijd een gebrek is aan Kamerleden met ervaring in de niet-ambtelijke, niet-onderwijssector. Nee. Oké, okay. meneer Van dan dank u wel. Ik ga naar meneer Henny Denouter uit Haastrecht. Hallo, met Henny. Nou, ik ben het niet eens met jouw stelling. Da. Want ik vind uh, ze mogen ook wel waardering hebben dat ze niet op wachtgeld gaan en daar gewoon uh, ja. aan werken. Voor geld. Ja, dat is de andere kant. Dat is een heel goed. Dat vind ik een het punt wat je maakt. Eigenlijk. Dat is niet, ja. Ik vind het niet overtuigd genoeg dat ik van mijn stelling af ga. Maar het is wel zo dat je zegt, beter een, een baantje terug iets doen dan, dan op wachtgeld zitten. Ja. ja. Ja, ik heb het een waardering voor. Duidelijke taal. Henny de autor. dank je wel. En ik ga nog naar Djoege um, uit Amsterdam. Ja, dag uh, Joost. Hallo. Um, ik, ja, ik moet in de eerste plaats even zeggen dat ik het helemaal met je eens ben. Meer dan. Ik vind het klassen dat je zelf inderdaad dit kunt zeggen... omdat je het anders hebt gedaan. Ja. En, uh, en ik vind die twee mensen die nog even zijn bij de Partij van de RBC zijn. zijn ze nog alleen maar in de kamer gegaan... om hun eigen ideetjes door te drukken? Want ze wisten toch... Ja. Elkaar, hoor. Ook dat ze een... voor het ja. hele plaatje van de Partij van Absoluut. de Arbeest. Dus dan moet je gewoon... Oké, okay, dan lukt jouw ideetje niet. Ja. Maar dan moeten we ja. eigenlijk, ik ja. weet niet of er eigenlijk... meer ideeën zijn. Waar... En dan zit je daar maar voor de volle 100% in. Is, Net is, als... is... Ja, nee, juke, het is eigenlijk een andere discussie, maar ik kan je daar ook wel gelijk in geven. In die zin snap ik Samson wel. Het zijn natuurlijk verrekte, eigenzinnige mensen die, die, die, die gewoon het kont con in de krip gooien. Joeken, we stoppen, want dankjewel voor je reactie, want we zitten al tegen zevenen. U kunt nog verder kijken op Twitter. Hekje eens en hekje oneens naar de reacties op deze stelling over de terugkeerregeling voor politici die ooit ambtenaar waren en weer worden. We danken Carina Beninga en Martijn van der Kooi. Tot zover het verkeer van rechts. Bedankt voor het luisteren, bellen en tweeten. Straks op deze zender kunststof met componist Reinbert de Leeuw te gast. Morgen gaat het theater van het argument weer open om klokslag half zeven hier op Radio 1. Ik hoop dat u er dan wederom bij bent. Wat mij betreft een heel fijne avond en heel graag tot morgen. Dan kom je tot twee dingen. Toe. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke maandag in september hartstocht voor het onderwijs.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 Ontdek onze lage premie. National Academic. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is Radio 1.